9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal komt een aparte kliniek voor nazorg na een mislukte zelfmoord. En in Borculo laat de thuiszorg haar tanden zien. Hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 als je ooit nog van die lening afkomt. De opleiding voor een piloot kost gemiddeld 100.000 euro. Omdat de piloten tijdens hun studie nog niet hoeven af te lossen... lenen ze ook de rente over die jaren. De piloten zeggen dat ze na het afronden van hun studie... onvoldoende inkomsten hebben om de lening af te lossen. 40% van de bevolking van Syrië heeft behoefte aan noodhulp. Volgens VN-coördinator voor noodhulp Emes is het aantal Syriërs dat hulp nodig heeft door de oorlog opgelopen tot ruim 9 miljoen. Emers wil dat organisaties vrij toegang krijgen tot gebieden waar hulp nodig is. 1 op de drie werknemers wil salaris inleveren als hij daarmee zijn baan kan behouden. Dat blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek. Een enquête onder bijna 80.000 werknemers. Het voor dat mensen willen brengen varieert voor wat men ervoor terugkrijgt. Zowel 1 op de 6 salaris inleveren voor een betere leaseauto. Een kwart wil het wel met minder doen als er dichter bij huis kan worden gewerkt... of als er meer vakantie tegenover staat. Werknemers met een universitaire opleiding leveren makkelijker salaris in dan mbo'ers. Maar die eerste groep verdient ook doorgaans meer. DSM in Heerlen heeft een goed derde kwartaal achter de rug. De netto-winst is met 44 gestegen naar 117 miljoen euro. De chemieconcern had nog meer winst kunnen maken, maar had vooral last van nadelige wisselkoersen en de moeilijke economische marktomstandigheden. DSM is ook actief in de voedingsindustrie, waarbij het vooral geld verdient met de productie van vitamines en vetzuren zoals omega-3. DSM is uitgegroeid tot de grootste vitaminefabrikant ter wereld.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 En de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. In Limburg is de A2 weer in open in beide richtingen. Er staat nog 180 kilometer file. De files op de A2 lossen snel op. Maar op de omleidingsroute staat het nog goed vast. Ook nog een lange file op de A9. Ook maar richting Amstelveen. Van knooppunt Bad staat 10 kilometer. de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Bij Gouda staat 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. De A50 Oost richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Eerde 13 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A67-Belgische grens richting Eindhoven voor Eersel 5 kilometer. De Turks-Nederlandse journaliste Fusun Erdogan is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Daar praten we u zo dadelijk over bij. Blijf luisteren. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Joyce Didonato's Drama Queens met Arias van Hendel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 Nou, zo wordt het inmiddels wel heel druk richting Mars. En ook deze zondags mogen niet rechts inhalen straks. Govert Schilling. De eerste suïcide van Nederland... ga ik het met u over hebben eerst. Opent vandaag in Venlo. In GGZ-instelling Vincent van Gogh. een toepasselijke naam. De poli is er vooral om nazorg te bieden... aan mensen na een suïcidepoging. Chloe Bolle, psychiater bij de poli. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nu mis met nazorg bij zo'n poging tot zelfdoding? Nou, we hebben gezien dat uh, als mensen op de eerste hulp terechtkomen... of in het ziekenhuis, dat er vaak uh, tekort nazorg uh, geboden wordt of helemaal niet. Of uh, dat mensen onvoldoende lang worden opgevolgd. En we weten dat 40% van de mensen die een suicidepoging doen... Uh, ...nog een poging doen en meestal binnen de eerste drie maanden na de eerdere poging. En als je weet dat ongeveer uh, 100.000 mensen in Nederland per jaar een suïcidepoging doen... ...en uh, daarvan 1753 mensen een geslaagde poging doen... ...dan is het wel nodig dat daar goede nazorg geregeld wordt. Er zouden heel wat mensen uh, in dat opzicht gered kunnen worden, denkt u. Nou... Uh... Ik denk wel dat er uh, wat verbeterd kan worden aan het contact en, uh, en inderdaad uh, kan gekeken worden of uh, suicide, uh, pogingen die herhaald worden voorkomen kunnen worden. Mm -hmm. God, ik moet meteen denken, want de GGZ-instelling heet Vincent van Gogh, die deed ook een poging, hè? Uh, schoot zichzelf in de borst, mm -hmm. is vervolgens overleden aan, aan de gevolgen uiteindelijk van, uh, van ja, dat schot. Wat niet ja. helemaal goed was gegaan. Uh, ik kan me voorstellen dat in de loop der jaren... dat er voor hem helemaal geen zorg was als het gaat om uh, een poging tot zelfdoding. Tot, tot het lijkt mij toch dat het in de loop der jaren wel verbeterd is. Het is wel verbeterd, uh, maar er is altijd ruimte voor verbetering. We hebben toch uh, behoorlijke hiaten nog vastgesteld. Waar zitten um... die met name in? Nou, um, die zitten met name in het feit dat er uh, in de overgang van de ene hulpverlener naar de andere uh, tijd en informatie uh, verloren gaat. Dat mensen uh, te vaak met verschillende hulpverleners in contact komen na elkaar voordat ze op de plek terechtkomen waar ze daadwerkelijk hulp, daadwerkelijk hulp geboden krijgen. En in die tussentijd doen ze weer een nieuwe poging? Um, het is uh, uit onderzoek is gebleken dat die overgangsmomenten inderdaad risicomomenten zijn om een nieuwe poging te doen en uh, het uh, verlies van contact met iemand, dus een binding aan uh, een naaste of aan een hulpverlener is wel helpend om die pogingen in aantal te doen verminderen. En ga je van loket naar loket... dan kan je je voorstellen dat je juist heel veel overgangsmomenten creëert... en iedere keer weer opnieuw contact moet opbouwen. En is dat in de suïcide Poli um, in Venlo dan anders? Krijg je daar te maken met ja. één zorgverlener? Uh, met twee uh, zorgverleners in, in de voorwachtfunctie... dus sociaal-psychiaters-verpleegkundigen... die samen met de psychiater de patiënt thuis gaan uh, bezoeken... ...en meteen ook daar de familie bij betrekken... ...als de patiënt daar tenminste toestemming voor geeft... Uh -huh. ...en niet alleen de stabilisatie doet... ...en de vervolgens doorverwijzing naar uh, andere hulpverleners... ...zoals het nu gaat... ...maar die eerste behandeling integraal in, uh, in één hand houdt... Uh, ...om dan vervolgens in, met het, een vaste persoon... ...dus met deze mensen aan de slag te gaan... ...en daarnaast hebben we geregeld dat we met uh, hulpverleningsinstanties om ons heen afspraken hebben gemaakt... dat zij ook snel naar deze poli toeleiden. Mm -hmm. Dus na het eerste contact met de huisarts of de eerste hulparts... dat ze meteen op onze poli terechtkomen. En het heet wel poli, maar eigenlijk werken we dus uh, op de plaats waar het nodig is. Oké. Okay. Chloe Bolle, psychiater bij de Suïcide De eerste in Nederland. Opent vandaag in Venlo bij GGZ-instelling Vincent van Gogh. Deuren. Dank u wel hoor. Hartelijk dank. Tot ziens. Tot ziens. Elf minuten over negen is het. Ik had het er al even over. Rechts inhalen in Nederland blijft verboden. Minister Schult ziet weinig in een voorstel van haar eigen VVD. Om het Amerikaanse keep your lane systeem toe te passen. Ik praat daarover met Ton Hendricks. Hij is verkeerskundige bij de ANWB. Meneer Hendricks, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dat nou een goede beslissing van minister Schultz? Ja, wij vinden van wel. Wij vinden dat er niet echt een goede reden is om op dit systeem over te gaan. En als je dat wel zou doen, wordt het er ook weer heel anders van. En dat is voor veel weggebruikers toch lastig om weer allerlei nieuwe regels in te gaan voeren... die op de ene plek wel gelden en op de andere plek weer niet. Oké, okay, als je het doet, dan zul je het in heel Nederland moeten doen. Dat is in ieder geval. En bovendien zijn wij in Europa het enige land dat dit dan zou invoeren. En dat is ook niet bepaald handig. Nee, nou, uh, hadden wij het vanochtend in onze uitzending over verkeershufters... en ik kreeg onmiddellijk melding op Twitter van allerlei luisteraars... die uh, rechts waren ingehaald. Het, het gebeurt dus wel al op de Nederlandse wegen, meneer Hendricks. Nou ja, u noemt het voorbeeld van de van, van hufters. Uh, dat soort gedrag dat zie je natuurlijk toch. En als het daarmee geassocieerd wordt... geeft het alleen maar aan dat het goed is om het niet te doen. Ja, uh, omdat het niet mag. Maar het kan vaak wel als mensen heel erg... het mag niet, dat weet ik. Maar als mensen heel lang op de linkerbaan blijven rijden... Ja, nou, dat is een punt waar wel wat aan gedaan moet worden, op die linkerbaan rijden. Dat is vaak helemaal niet nodig. Um, bovendien, als we het hebben over Keep Your Lane, dan moet dat, als we dat in gaan voeren, moet dat een probleem oplossen. Ja. En wij hebben de overtuiging dat er op dit moment in zijn algemeenheid niet een probleem is waardoor dit, waarvoor dit een oplossing zou zijn. Nou, zou, zou het, maar... denkt u, niet de doorstroming verbeteren als iedereen op, op, op hun baan blijft? Nee, daar is onderzoek naar gedaan. Dat is niet het geval. Dat is niet nodig om dat zitten voor in te voeren. In de, op brede wegen wordt er al vanzelf uh, redelijke spreidingen over de weg aangehouden. Die, uh, die een soepele doorstroming mogelijk maakt. Dat vult zich vanzelf. Mm -hmm. Er zijn wel andere punten. Daar wil ik wel de aandacht op vestigen. dat daar wel een gemiste kans is. Bijvoorbeeld bij splitsingen van, van wegen. Hè, dus bij het brugrestaurant op de A4. Waar twee stroken links gaan en twee rechts. Daar heb je soms al over een hele grote lengte. Dat mensen aan het voorzoeken. Zijn, ...en dan dus op de derde strook rijden. Daar zou je bijvoorbeeld door het doortrekken van blokmarkering... ...die is over een veel grotere lengte aan te brengen... ...daar zou je wel als het ware een soort van keep your lane systeem kunnen invoeren. Want bij blokmarkering mag je ook rechts inhalen als dat mogelijk is. Ja, dus in dat, in dat soort gevallen zou het wel kunnen. Daar praat de minister niet over en dat vinden we jammer... want daar ligt nog wel een kans om iets aan de duidelijkheid van het verkeer te verbeteren. Oké, okay, nou dat is dan misschien iets om mee te nemen. Na half tien spreekt de KRO met Ton Elias... over dat besluit van de minister, minister Schultz. Hij had namelijk aangedrongen op het rechtsinhalen. Dus misschien een idee voor hem ook om het alsnog voor elkaar te krijgen. Ja, beslist. Ton Hendricks, verkeerskundige bij de ANWB. Dank u wel hoor. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. Ik had het al even over net voor negen uur. Journalisten in Turkije, Fusun Erdogan... veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zij woonde in de jaren tachtig in Nederland... en heeft naast de Turkse ook de Nederlandse nationaliteit. Fusun Erdogan zit al sinds 2006 vast. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, ja. hoe kan dat? Zo'n hoge straf. Ja, de antiterreurwetgeving uh, in Turkije is uh, middogeloos uh, hier voor leden van linkse uh, groeperingen. Dat is uh, na 11 september alleen nog maar erger geworden, die, die wetgeving. En uh, op grond van die wetgeving zitten hier ook tientallen journalisten vast. Uh, meest Koerdische schrijvers. En Fuzun Erdogan uh, die is in 2006 zelf in die maalstroom eigenlijk uh, meegenomen toen haar naam verscheen op een lange lijst van... Verdachte. Ze heeft dus zeven jaar in voorarrest gezeten. Ik bedoel, dat op zichzelf is eigenlijk al tegen alle, alle regels in... en is nu veroordeeld tot levenslang, omdat ze met haar publicaties... en dan moet je denken aan publicaties op een website, geheten, die veel over minderheden schrijft, ook uh, voor een radiostation... dat uh, zeg maar Vrijheidsradio heet. En met die publicaties zou ze, zo heet het dan... de constitutionele orde van het land...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 Daar, daar, daar, komt het, daar komt het wel op neer, uh, dus voor zover ik heb begrepen van mensen die aanwezig zijn geweest bij die rechtszaak uh, is het gewoon zo dat uh, op een gegeven moment een, een word document is aangemaakt waarop haar naam is verschenen, maar voor zover we kunnen zien uh, heeft zij niet meer gedaan dan inderdaad, gewoon geschreven en gesproken over uh, Turkije en over uh, vooral de minderheden in Turkije. En wat weet je van de beweging, de MLKP, waar zij lid van <gacht> zou zijn? Ja, uh, je hebt heel veel van dat soort bewegingen in Turkije. Deze heet Marxistisch, Leninistisch en Communistische Partij. Uh, en je moet weten dat links zeer verdacht is in, in Turkije... sinds eigenlijk al de staatsgreep van, van 1980, dat was een staatsgreep... Uh, waarbij de militairen zeiden dat linkse groeperingen ook die constitutionele orde van Turkije in gevaar hadden gebracht. En toen werden linkse activisten met honderdduizenden tegelijk hier vastgezet. Uh, vaak zonder enige vorm van proces. Nou daarvan is tegenwoordig geen sprake meer van. Daar is uh, wel een, een iets andere rechtsgang. Maar het blijft toch zo dat iedereen die zich met linksactivisme bezighoudt als staatsgevaarlijk wordt gezien hier. Goed. Ze heeft een Nederlands paspoort. Ik zei het al, heeft ze nog steun gehad van de Nederlandse regering? Nou, Voor zover ik weet uh, is Buitenlandse Zaken pas heel laat betrokken geraakt bij deze zaak. Uh, ik zei al, uh, ze zat ruim zeven jaar in voorrest. Maar eigenlijk werd haar zaak uh, ja, pas bekend hier. Ik heb pas in de afgelopen, laten we zeggen, maand, anderhalve maand gehoord over haar zaak. Ook omdat allerlei journalistenverenigingen zich ermee gingen bemoeien. En ook buitenlandse zaken zich er toen pas mee is gaan bemoeien. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van het consulaat... hier bij de rechtszaak aanwezig is geweest. Dat ook buitenlandse zaken op de hoogte is gesteld van die rechtszaak. Maar allemaal... Behoorlijk laat, kennelijk ook omdat de familie eh, niet nou ja, echt gebruik heeft gemaakt van het feit dat ze ook in Nederland heeft gewoond. En dat ze dus ook onder de bescherming zou kunnen vallen van de Nederlandse staat. Maar minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft het eh, al zo verwoord dat eh, in principe omdat ze een Turks paspoort heeft, eh, Nederland zich ook niet kan bemoeien met de Turkse rechtsgang. En dat ze hier dus wat dat betreft alleen maar bij kunnen staan en naar kunnen kijken. Mm -hmm. Correspondent Bram van Meurde vanuit Istanbul. Bram, dankjewel. Door naar de verkeersinformatie. Edwin Gerretsen, hoe gaat het inmiddels op de weg? En met die, ik durf het bijna niet te vragen, zo cleaner. Zo die up is, die is weg, Gelukkig. Dus de A2 die is weer helemaal vrij in, in Limburg. Er staan nog 100 kilometer file. Dat is ongeveer de helft van wat er een half uur geleden stond. Um, de fietsen zien nog opvallen op de A9, ook maar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en Kopenbadhoeverdorp, 9 kilometer. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd... tussen Blijswijk en Gouda staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tussen de boze thuishulpmedewerkers in Borkulo... staat onze eigen Meino Remmers. Maar ja. kan die dames bieden O schareborg. O nog niet zo staren. Zo'n 150 thuiszorgmedewerkers. Met ingestudeerde liedjes. Waaronder ook Leni Grotehaar, die druk de papieren uitdeelt. T-shirt van Ava-Cabo FNV op de rug gebonden. Ja, gaat dit zo dan de dijk zetten? Ik had gehoopt van wel, maar nou blijkt dat de heer Scharenborg er niet is. Dus dat is de wethouder ik, he, die verantwoordelijk de, is. Dat is de wethouder, maar onze burgemeester is er. Dus ik heb uh, alle pijlen zijn nu op hem gericht. Ja. Ja, het gaat dus om de thuiszorgorganisatie. De 800 medewerkers die staan feitelijk op straat... omdat uh, de dienstdoende thuiszorgorganisatie er eigenlijk mee stopt. TSN, dat is een andere thuiszorgorganisatie... is bereid de mensen over te nemen. Um, maar dan moet dat wel onder dezelfde voorwaarden. En daarover is de gemeente nog niet helemaal rond. Ik ga even snel naar de burgemeester als het kan. Burgemeester Bloemen, mag ik u heel even wat vragen als het kan? Even hierbij wil zijn. Ik, ik moet en, twee dingen wijken, tegelijk doen. Ja, even nou, we zijn nu live in de uitzending. Wat kunt u de medewerkers van de thuiszorg toezeggen? Nou, ik kan op dit moment niks toezeggen, want we zitten midden in een proces. En dat proces moet echt even doorlopen worden. Kijk, eh, meneer Borslap heeft een voorstel gedaan. Dat is de onderhandelaar, hè? Dat is de onderhandelaar, de onafhankelijk werknemer. Eh, werk, eh, de onafhankelijk waarnemer, moet ik zeggen. En eh, dat wordt nu behandeld in alle colleges op dit moment. En eh, naar aanleiding daarvan zal er, denk ik, een vervolggesprek plaatsvinden. Maar wat ik heel belangrijk vind... want ik zie hier nu voor de zoveelste keer al die censuurmedewerkers. medewerkers... dat er nu duidelijkheid voor die mensen komt. Want ja, die we willen om... weten of ze hun baan nog Natuurlijk, hebben op 31 december. Het gaat om vele honderden mensen. Ja. En ik vind ja. het, maar ik zeg het op persoonlijke titel... maar ik zal dat direct ook in ons college zeggen... dat ik vind dat de mensen recht hebben op een op een uitzicht uh, wat langduriger is dan één of twee jaar. Het moet nu gewoon goed geregeld worden. Ja, daar ligt wel een voorstel, hè? Ja, volop enthousiast. Er ligt wel een voorstel uh, dat de mensen onder de huidige omstandigheden door kunnen. Vindt de gemeente dat dan te duur? Kijk, nou gaat u mij iets vragen, waarvan ik vind... en dat begrijp ik heel goed... waarvan ik vind dat u ons eerst de gelegenheid moet geven... om daar als colleges over te praten. Het gaat om acht colleges, één voorstel, acht colleges... om een aantal zorgaanbieders. Het gaat om een proces wat al loopt in het kader van de aanbestedingen. Daar moeten we allemaal rekening mee houden. Nou, wanneer valt de beslissing? Nou, ik hoop dat er nu toch echt deze, deze week wel een duidelijkheid komt. Hoop ja. ik. Ik hou u niet langer op, burgemeester, want de dames willen u horen, denk ik. Dat, euh, dat, is, dat klinkt goed. Ja. <laughs> goed Ja, dit is dirk Jan Kuin van. Afwakabo FVV die hier nu in een redelijk volle kantine... want we zijn inmiddels binnen in het gemeentehuis van Berkeland, hier in Borkelo, waar de dames boterham aan het smeren zijn... Uh, liedjes klaar hebben liggen, maar natuurlijk vooral hopen... dat er duidelijkheid komt over hun baan die op de tocht staat... en dat zij na 31 december van dit jaar toch nog door kunnen... met hun werk in de thuiszorg.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 Uit Wales komt zijn deze plaat uit 2008. Mercy heet hij. Vijf minuten voor half tien. We gaan nog even met uh, u naar India. Nou ja, naar Mars. Want India wil naar Mars. Het land lanceert over een paar uur de ruimtesonde. Mangaliaan naar de planeet. De reis duurt een klein jaar. In het jaar legt de zonde zo'n zo 780 miljoen kilometer af. Ik praat erover met uh, Govert Schilling, wetenschapsjournalist. Govert, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wat willen de Indiërs uh, op Mars doen? Nou, ze willen vooral, uh, om, om te beginnen, ze niet op Mars landen. Dat ruimtetoestel gaat in een baan om de planeet komen... en die gaat daar metingen en onderzoek verrichten. Maar India wil vooral aantonen... dat ze in staat zijn om zo'n vlucht... van de ene naar de andere planeet te kunnen maken. Ze doen al heel lang een ruimtevaart. satelliet in een baan op de aarde. Er is al een keer een ruimtesonde naar de maan gestuurd. Maar dat is allemaal een beetje klein bier. En, en ja, als je... Uh, ik heb het wel eens vergeleken als je een, een zeiltochtje... op een of andere plas maakt, dan is het toch even anders... als je uh, in je eigen zeilboot de oceaan over wil steken. En dat willen ze nu ook aantonen. Dus alle technieken die daar... Voor nodig zijn, die moeten hiermee worden uitgetest. Dus dat heeft met name ook met reputatie te maken? Het is voor een deel reputatie, want uh, India is een van de drie grote spelers... in de Aziatische wereld op het gebied van de uh, onbemande... en in de toekomst bemande ruimtevaart. China en Japan zijn de andere twee grote. En uh, ja, uh, het heeft allemaal te maken met uh, er economisch toe doen... Uh, economische ontwikkeling, laten zien wat je in uh, huis hebt op uh, technologisch gebied. En uh, India is natuurlijk wel het tweede land ter wereld wat bevolking betreft. En ze gaan over een tijdje China waarschijnlijk zelfs voorbij. Hmm. Uh, dus het is op zich niet zo gek dat daar heel veel uh, belangstelling is... voor dit soort technieken. Ook voor het eigen volk overigens. Want 38 jaar geleden werd al de eerste Indiase kunstmaa gelanceerd. En die was toen al meteen bezig met communicatie... op het gebied van onderwijs naar kleine plattelandsdorpjes. Dus satellietcommunicatie. En ook het uh, aardonderzoek om het eigen land beter in kaart te brengen. Wat goed is voor de landbouw en uh, bestrijden van overstromingen. Al dat soort zaken. Oké. Okay. En in Japan heeft het al geprobeerd? Als je het dan toch over... Uh, de wedloop hebt, de Chinezen, ja. Ja. die reizen zijn mislukt. Hoe groot is de kans dat het India lukt? Nou, uh, het valt niet mee om een geslaagde vlucht naar Mars te maken. Er zijn er vele tientallen geweest de afgelopen vijftig jaar... en daarvan is slechts 40 procent succesvol afgelopen. Dus ook van de Verenigde Staten en van Rusland en van de Europeanen... de enige drie andere ruimtevaartmogendheden die dat gedaan hebben. Uh, dus die mislukkingen van China en Japan waren misschien niet zo uh, verrassend. India heeft wel een hele betrouwbare raket... waar ze al uh, vele jaren lang uh, gebruik van maken. Dus uh, tot nu toe ziet alles er heel goed uit... En, uh, ja, laten we hem de handen knijpen en hopen dat hij in september 2014 in die baan om Mars komt. Vergeet het niet wat druk te worden over de richting Mars? <laughs> ja, de Verenigde Staten lanceren over een paar weken ook een nieuwe ruimtetoestel in de richting van de planeet... die in een baan eromheen gaat draaien. Die gaat voor een deel hetzelfde soort onderzoek doen... aan de bewegingen en de samenstelling... van de Marsdampkring. En uh, ja, er zijn er al een aantal. Er rijden ook twee karretjes op Mars. Dus het is uh, verreweg de drugsbezochte planeet. Maar niet zo gek, Lara, want het is ook... de meest interessante planeet die we hebben. Naast onze eigen aarde natuurlijk. Want... Nog steeds is die vraag onbeantwoord of er in een ver verleden of misschien zelfs nu nog wel iets uh, op het gebied van uh, microbiologie op Mars zou kunnen voorkomen. En een van de experimenten die die Indiase Mangaliaan gaat doen, dat is ook het snuffelen aan de dampkring van Mars om te kijken of daar misschien methaan in zit. En dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van micro-organismen. Oké, okay. en over een paar uur gaat die zonde de lucht in. Of acht um... minuten over elf. Kijk eens Echt aan. Aha. En weet je ook waar in Indië? Ja, dat is van het uh, Satish Dawan Space Center. Dat klinkt even wat anders ja, ja. dan Kennedy. En dat ligt uh, uh, aan de oostkust van uh, het uh, uh, deelcontinent. En ja, je probeert zo'n ruimtesonde altijd zo dicht mogelijk bij de Evenaar... Uh te lanceren. Dan krijgt hij flink snelheid van de aarde mee. En uh, daarnaast is het uh, ook handig om aan de oostkust uh, te lanceren. Mocht er iets fout gaan, dan plonst hij in de oceaan... en dan komt hij niet onverhoopt uh, op uh, bewoond gebied terecht. Oké, okay, nou, aan alles is gedacht. Wij horen hopelijk later uh, misschien wel van jou, Govert... of het allemaal gelukt is uh, daar okay. in India. Dank je wel, Govert, voor nu. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Ik wens u nog een hele fijne dag. Onder andere met Sven Kokkelman, waar u zo vast naar gaat luisteren. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wat heb jij? Ton Elias, het liberale Kamerlid pardon, van VVD-Huizen, dus, met zijn plan om rechts in te halen. Dat is door zijn eigen minister naar de prullenbak verwezen, althans voorlopig. Nee. vraag is: laat hij het erbij zitten of komt hij nog met een alternatief? De AWB kwam net met wat ideeën, ja, nog aan. Bij de, invo de invoegstrook, ik heb het gehoord. Ja, ga ik graag aan hem voorleggen okay. bij jullie. En eh, ondernemerschap is de keurk waar Nederland op drijft. Dat dat zegt premier Rutte altijd. Maar ondernemers zelf merken daar niet zo verschrikkelijk veel van. In ieder geval niet bij het MKB. En de nieuwe voorzitter daar, die dat uh, al het interim al een tijdje was... Michael van Stralen, die uh, gaat uitleggen wat er allemaal beter kan. Zometeen bij Dank de Kamer.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 En het thema voor de volgende kinderboekenweek is feest. Voor dat thema is gekozen omdat de week voor de zestigste keer wordt gehouden. Kinderboekenweek Geschenk wordt geschreven door Harm de Jonge. Hij won vorig jaar een zilveren griffel voor vuurbom. En in 2007 kreeg de jongen al de Woutertje Pieterse prijs voor het boek Josje Pruijs. En dat zijn de hoofdpunten. Dank wel, Jan. Nog even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerrits, het wordt snel minder druk, hè? Ja, dat gaat heel snel, Lara. Er staan nog 12 files en de langste staan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Battenverdorp 9 kilometer, de A12, daarna richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Gouda 6 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht aan, ongeluk. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, daardoor ook file. verknoopt het gouden 5 kilometer. En op de A325, Nijmegen richting Arnhem... is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er staat 3 kilometer file voor Elden. De rijbaan is daar dicht, u moet daar over de vluchtstrook. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Rechts inhalen, voorlopig van de baan. Dit kabinet richt zich te veel op grote ondernemers, zeggen de midden- en kleinbedrijven. Duitse bejaarden hebben goedkope oude dag in Oost-Europa en het ochtendtumeur van Marts Smeets. Het is bijna drie over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Arnhem.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 Minister Schultz van Hagen, dames en heren van infrastructuur ziet voorlopig niets in het voorstel van de VVD om automobilisten rechts in te laten halen. Het leidt volgens Schultz op de Nederlandse wegen. Niet tot een betere doorstroming. Ton Elias, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Tweede Kamerlid voor de VVD. Het was uw plan? chagrijnig dat de minister het voorlopig naar de prullenbak heeft verwezen? Nou, dat wordt je voorlopig is al uh, correcter dan uw intro. Zij schrijft: uh, de, de gedachte achter Keep Your Lane biedt zeker, voorstel, uh, biedt zeker voordelen. Ik zeg altijd: blijf in je baan, hè, want we wonen in Nederland. Ik zeg ook niet dat we het morgen moeten gaan invoeren. Ik denk wel dat het goed is om daar serieus over na te denken in combinatie met een uh, verbod voor vrachtauto's om in te halen. Um, en ik denk dat dat een veel rustiger wegbeeld geeft. En ik uh, ga ermee door om uh, dat soort ideeën te blijven promoten. Ja, maar de minister um, zegt dat het voorlopig niet met u eens is. Ik citeer haar. Ik zie momenteel geen aanleiding om aan te nemen dat een volledige uitrol... zoals dat dan tegenwoordig heet ja. van de systematiek van Keep Your Lane... een positieve bijdrage kan leveren aan de veiligheid... en de doorstroming van het verkeer op het hoofd nee, net. Nou, een volledige dus niet. Een gedeeltelijke wellicht dus wel. Uh, nogmaals, het is niet iets waarvan ik zeg dat moeten we morgen gaan regelen. Um, en ik had wel iets meer enthousiasme uh, verwacht, eerlijk gezegd. Maar goed, um, uh, sommige dingen duren wat langer. Er is voor het eerst sinds uh, 2000 uh, dat die vraag weer aan de orde is gekomen. Toen is de Partij van de Arbeid ermee gekomen. Ik heb gezegd, laten we daar nog eens een keer goed naar kijken. Dat is 12, 13 jaar geleden. Ja. Ik zie ook de nadelen wel. Nederland is kleiner dan Amerika. We hebben meer afritten. Dus die zou je dan wat langer moeten maken hier en daar. Ja, da oh, daarover gesproken. Ik weet niet of u het graag u zo journaal hebt gehoord vanochtend. Daarin zat de verkeersdeskundige van uh, de ANWB. En die zei nou... Het plan van dat rechts inhalen op alle wegen... dat levert eigenlijk niks op, blijkt uit veel onderzoeken. Ook van Traffic Quest, waar de minister over schrijft. Maar wat je wel zou kunnen doen, is die invoegstroken. Uh, dat je daar die, blokken, uh, die blokjes die op de weg geschilderd zijn... wat langer maakt. En dat je daar dat keep your lane systeem wel zou invoeren. Nou, nou ja, dat is dan een eerste begin. Dat is, dat is op zich al prima. Normaal... Gaat u daarvoor pleiten vandaag? Nou, Laten we nou eerst eens kijken of we, de, of we die hele discussie aan kunnen gaan... en kunnen zien of we toch niet een stap verder kunnen komen. Ook in samenhang. Met alle nieuwe technologische mogelijkheden. Ik noem het heel kort. De zelfrijdende auto komt eraan. Dat zal een jaar of vijf of tien duren. Ik heb in zo'n ding gereden, of althans daarnaast gezeten, dat het gewoon zelf reed in Helmond bij TNO. Een fascinerende ontwikkeling. Je rijdt naar de snelweg en je haakt aan bij een andere auto die dezelfde kant uit gaat. En Middels een, een radarsysteem. Ja. En dat kan natuurlijk voor vrachtauto's ook. Wilt u maar, dat gaan invoeren? Nee, ik wil, ik wil de minister opnieuw vragen om het soort ideeën over blijven in je baan en niet inhalen voor vrachtauto's te combineren, na te denken over de techniek in de toekomst. Dan zie je zo'n 4, 5, 6 vrachtauto's, pal achter elkaar in een soort vrachttrein van, nou laten we het zeggen, de Tweede Maasvlakte naar, naar, naar, naar Duitsland rijden. Um, en dan maak je veel minder gebruik van de weg. Hè? Veel minder intensief. Terwijl dat vervoer er toch overheen gaat. Je zou ook nog de, de transportsector kunnen verleiden... door de vermalendijde uh, wet op de rij en rusttijden dan, uh, te versoepelen. Want je hoeft niet meer te rijden, die tweede auto... tot en met die zesde vrachtauto. Die kunnen gewoon uh, uitrusten en de krant lezen. Dus... Ik wil dat we daar serieus over nadenken. En ik beschouw dit dus niet als meteen 1, 2, 3 weer in de hoek geslagen, eerlijk gezegd. Nee. Overigens is het niet het belangrijkste punt bij de begrotingsbehandeling die vanavond begint. Het, wat mij betreft gaat het er in zeker even sterke mate over... dat het van groot belang is om door te gaan met wegen aan te leggen, wegen te verbreden. En de asfaltwals gewoon door te laten rijden. Ja, zo, klink ik, zo klinkt de VVD er weer. Nou, maar zo is het ook. Uh, maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Nog eventjes over dat radarsysteem... U en, en over het rechtse inhalen. U zegt dus eigenlijk, ik, ik geef mij niet gewonnen... ik uh, daag de minister alsnog uit om daar dan voor in de toekomst... over na te denken en met een soort van toekomstverkenning te komen? Nou, zoiets. Ik, ik vind. Uh, die minister is veel minder negatief dan er tot nu toe uh, vanmorgen over is bericht. Zij zegt, ik wil er nog eens serieus over nadenken. Ze slaat dat niet 1, 2, 3 van tafel. Ik ben veel minder geharnast dan er ook van uh, wordt gemaakt. Ik, ik ben er heel genuanceerd over. Ik denk er eens rustig over na. Laten we eens kijken of we in die richting kunnen werken. Dus ik laat dat niet losnemen. Dus u roept de minister vandaag <klaan> op uh, met een gezondheid. Met een uh, toekomstvisie te komen. waarin al die nieuwe technologieën, zoals radars voor vrachtauto's en op den duur ook voor uh, personenauto's, Zeker. want daar wordt ook aan gewerkt... om daar een soort van toekomstplan uh, voor te maken. Ja, maar daar is zij zelf ook al, al lang mee bezig. Zij heeft in, in Buitenhof afgelopen zondag over innovatie gesproken... en hoe nuttig dat kan zijn om uh, beter gebruik te maken van de weg. En daar ben ik ook hartstikke voor. Ja. Maar dat moet hand in hand gaan met het blijven aanleggen... en verbeteren van wegen en van, en van asfalt. Goed, dus ik constateer dat u zich niet zomaar gewonnen geeft... dat u zegt van we moeten toch door blijven denken in deze richting... met nieuwe technologieën in het achterhoofd. U had toch ook niet anders verwacht? Ik vraag het u. Nee, maar Goed. natuurlijk niet. Als het, dit is een serieus idee, dan moeten we serieus over praten. En uh, ja, bij de eerste slag uh, je gewonnen geven, dat, uh, dat ligt niet in mijn aard. Goed, dan de uh, uh, asfalt-discussie. Um, uh, um, de begroting die u vanavond gaat behandelen in de Tweede Kamer... Die, die is eigenlijk al dezelfde begroting als drie jaar... klagen ze bij de oppositie. Er is helemaal geen uh, geld meer voor nieuw asfalt. Uh, nieuwe investeringen staan stil tot zeker 2023. Ja, dat is dus onzin... Ik zal niet gaan zeggen dat ik blij ben met het feit... dat er geld uit het infrastructuurfonds is gehaald. Om overigens buitengewoon nuttige dingen mee te doen. Namelijk te zorgen dat ons uh, begrotingsoverschot uh, op orde komt. Dus ja. er gebeuren nuttige, belangrijke dingen mee. De gezondheidszorg moet ook betaalbaar blijven. Nou ja, dat, dat snapt u allemaal wel. Mm -hmm. Maar we moeten ook niet overdrijven. Wij geven 7,8 miljard uit aan infrastructuur in 2014. Ja. Rutte 2 legt 760 kilometer weg aan. Ja. Alle prioriteiten die ik vorig jaar bij de begroting heb gesteld... voor Wegen, tunnel, A27, A15 doortrekken naar de A12... zodat je door kan rijden vanaf de Maasvlakte naar Duitsland... Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan, gaan ja. allemaal door. Ja. Maar tegelijkertijd zegt u, wij zijn de partij van asfalt. Uh, het CDA stelt nu voor om jaarlijks 275 miljoen in dat infrastructuur... De fonds te storten, waar dus dat geld is uitgehaald om de begroting kloppen te krijgen. Bent u daar ook voor? Nee. Want we hebben afspraak... U bent toch voor meer asfalt? Jazeker, maar we hebben, we, hebben, we hebben geen geldpers die we aan kunnen zetten. Ik zou van harte met groot plezier nog het dubbele bedrag... opnieuw in het infrastructuurfonds stoppen. Maar meneer De Rauwe sinds het CDA voor een heel ander soort oppositie heeft gekozen... wat hun goed recht is, maar het is mijn goed recht om dat te bekritiseren... heeft ervoor gekozen om ongedekte checks uit te schrijven. En het land in te trekken met uh, allerlei prachtige ideeën en plannetjes... Uh, en nog een brug hier en een tunnel daar en weet ik wat, een aquaductzus... En gaat u maar verder. Ja. Maar zonder dat hij daar geld voor heeft. Ja. Hij, nou ja, en dat vind ik uh, persoonlijk uh, onverantwoorde vorm van oppositie voeren. En de mensen zand in, het in de ogen strooien. Want nou, zij zullen zeggen dat veel dat geld halen we weer elders vandaan. Nee, maar, ja, maar dat geld is er gewoon niet. Dat geld is niet beschikbaar op dit moment. En ik zou dat heel graag willen. Goed, ga dus het u gaat niet, niet mee. In ik de ga het ook het niet mooier zin, ja. maken dan het is. Nee. Maar ten eerste is het dus niet zo dat we zeggen van... we stoppen met asfalt en we gaan die weg een beetje beter benutten. En dan zijn we ook klaar. Ja. En aan de andere kant is het niet zo dat er op geen enkele manier... meer wegen worden aangekomen aangelegd zoals de oppositie beweert, dat ja. is gewoon niet waar. Laten we dan even bij de coalitie blijven. Uh, uw coalitiepartner Partij van de Arbeid laat weten... dat er in de toekomst minder plek is voor asfalt in Nederland... en meer voor duurzaamheid en innovatie. Nou, innovatie hebben we net behandeld, maar minder asfalt... dat komt dan uit de mond van uw uh, aangetrouwde partner, zal ik ja, maar zeggen. Ja, maar die aangetrouwde partner heeft daar geen datum bij genoemd... en tot 2028 liggen alle plannen vast. Dus wat dat betreft... Uh, Ze kunnen de bomen in tot aan 2028. Nou, dat zou ik over mijn gewaardeerde coalitiepartner natuurlijk helemaal nooit <laughs> zeggen. Nee, maar ik bedoel, ik vind het best dat zij andere visie hebben en andere ideeën. Ja. Ik heb op andere vlakken ook weer heel andere ideeën dan de Partij van de Arbeid. Dat is geen enkel punt. Ja. Maar dit kabinet bestaat, en dat loopt... Goed, moeizaam, maar goed bij de gratie van het respecteren van gemaakte afspraken. Goed. En de gemaakte afspraken zijn glashelder ja. en daar zal niet van worden afgeweken. Goed. Die eh, staan dus wat u betreft als een huis. Ook vanavond bij de begrotingsbehandeling van uh, de, de, de plannen van de minister. Uh, resumerend. Er moet meer ruimte komen voor asfalt, volgens de afspraken. U vindt dat de minister rechts eh, inhalen toch in ieder geval in het achterhoofd moet houden... en moet blijven nadenken of dat in de toekomst kan worden ingevoerd. En u vraagt haar om na te denken over nieuwe technologieën... in combinatie met dat rechts inhalen. Ja, dat is een uitstekende samenvatting. Op één punt na, het is niet zo dat we nu ineens bedenken om nog meer asfalt te gaan doen. Nee, dat ligt vast in afspraken. En die afspraken gaan we gewoon keurig nakomen. Want het is van groot belang voor de Nederlandse economie. Het ja. gaat om 620.000 banen die met de transportsector gemoeid zijn. Ja. En om een bedrag van 30 miljard euro. Goed, u moet naar de fractievergadering. Ik ben al te laat voor de fractie bestuursvergadering. Goed, nou dan wens ik u daar veel plezier bij maken van excuses. Excuses van onze kant. En <lacht> geen probleem. wij gaan door. Hartelijk Prima, dank. Prima, tot ziens. Tot de vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de Nederlanders... geen enkel probleem heeft met het eten van insecten. De voorkeur gaat uit naar gefrituurde sprinkhanen. Maar ook in dagelijkse voedingsmiddelen zitten insecten verwerkt. Wist u dat? Welke is de vraag aan entomoloog? Zo iemand die alles weet van insecten, Marcel Dieke. Minstens 100 producten die u in de supermarkt kunt vinden. En dat varieert van aardbeienjoghurt tot rode M&M's, bonbons, zalmsalade, rundvleessalade, kaneelstokken. Ja, er zit eigenlijk in al het voorbewerkt voedsel wat wij kopen, daar zitten insecten in... Om de dood eenvoudige reden dat insecten zijn zo alom tegenwoordig. Er zitten altijd wel een paar beestjes tussen en we kunnen ze natuurlijk wel allemaal eruit halen. Maar dan moet je echt ieder tomaatje voor de ketchup apart openmaken en controleren en een oké okay geven en daarna door. U kunt zich voorstellen dat de tomatenketchup op die manier onbetaalbaar wordt en datzelfde geldt voor koffie, chocola, brood enzovoort. Al dus het antwoord van de entomoloog Marcel Dikker. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Arnhem. Marcel Dikker. We lopen op de dijk die uh, pal langs de drukke A325 loopt. De snelweg die grenst aan een gebied waar ja, veel mensen wandelen... hun honden uitlaten. En dat deed afgelopen donderdagavond ook de vijfjarige Jurian Hendricks... met zijn moeder... Marcel van Dranen, wat gebeurde er toen? Ja, uh, uh, Jurian is uh, even aan de aandacht van de moeder ontsnapt. Waarschijnlijk is hier uh, over het uh, dijkje gegaan, achter zijn hondje aangegaan... op de snelweg terechtgekomen en uh, met fatale gevolgen. En als we naar beneden kijken, vanaf die dijk naar de snelweg... dan kunnen we de hectometerpaal nog zien staan, de krijtstrepen en wat bloemen nog... Um, hoe kon dat nou in hemelsnaam gebeuren? Want bij een snelweg denken wij altijd, daar staan vangrails omheen. Daar kan niet zomaar iemand oplopen op die snelweg. Nee, dat zou je normaal gesproken uh, zo denken. Dat uh, ja, dat, dat uh, enigszins wel een beetje afgeschermd is. Dat is hier dus totaal niet aan de orde. Uh, het is gewoon één open stuk uh, wat, wat, wat gewoon lijkt ook op een uh, net grasveld. Leuk, mooi. En zomaar de, dijk, uh, de, de snelweg op. En dat is gewoon uh, onmogelijk dat dat kan gebeuren. Het is niet sinds kort hè, dat het hier zo open ligt. Het is eigenlijk al vanaf het begin af aan. Eigenlijk nooit eerder wat gebeurt hier? Uh, er zijn wel vaker aanrijdingen geweest. Uh, voornamelijk ook met, uh, met honden en, en katten. Dus uh, het staat niet op zichzelf. Uh, dit is ook uh, bij de politiek al langer bekend. Dat dit dus een, een, een uh, gevaarlijke situatie is. Uh, de partij Zuid-Centraal heeft hier ook al vragen over gesteld uh, binnen de politiek. Uh, Ikzelf heb ik toen de tijd als hondenbezitter uh, aangegeven... enkele jaren geleden... Uh, dat dit een gevaarlijke situatie was. Uh, Goed, oké. Okay. Uh, ik heb daar verder als ook niks meer over gehoord. Uh, tot uh, afgelopen donderdag mij dus het uh, bericht bereikte dat er dus nu een kind is, uh, is overleden. Ja, u hoorde hiervan en u dacht nou is het welletjes. U bent een actie begonnen, een Facebook actie. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik heb een Facebookpagina uh, geopend. Uh, A325 uh, Veilig. Uh, daarmee wil ik een zo groot mogelijk draagvlak uh, uh, proberen te creëren. En daarmee ook uh, de politiek in Arnhem ervan te overtuigen... dat je dus nu daadwerkelijk wel iets moet gaan gebeuren. Waarom Facebook eigenlijk? Want u had ook bijvoorbeeld een buurtcomité kunnen inschakelen... of de politiek direct kunnen benaderen? Uh, ja, nou ja, de politiek direct benaderen... dat uh, heb ik dus al een keer gep gepoogd te ja. doen. En dat heeft dus geen effect opgeleverd. Uh, er zijn al allerlei commissies uh, en, en, en wijkraden... die dit al ook een keer binnen de politiek hebben, hebben aangekaart. Ik denk, nou ja, goed. Uh, ik weet, Facebook is een, een, een behoorlijk stevig middel om, om uh, een heel groot draagvlak uh, te creëren. En zodoende ben ik het uh, ja, aangegaan. Ja. Tragisch ongeluk. Um, had u dat nou ook gedaan als dit bij een provinciale weg of gewoon in een straat was gebeurd eigenlijk? Uh, misschien, maar ik vind dat deze snelweg uh, is a uh, niet verlicht. Uh, we staan hier ook op een plaats, dat, dat heeft dus drie rijstroken. Dus we staan bij een invoegstrook... waar dus auto's enorm hard moeten accelereren... om op die snelweg te kunnen komen. Dus als die auto iets of iemand raakt, die zijn gewoon kansloos. Ik denk dat als een provinciale weg... De kansen op, op zulke fatale ongelukken een stuk kleiner. Ja, een stuk kleiner. Vandaar die actie dus. Ja, ja. Um, de gemeente heeft inmiddels al gereageerd. U mag bij de wethouder ho op bezoek. Ja, dat klopt. Uh, ik kreeg gisteren een telefoontje van, uh, van de gemeente Arnhem... dat hij uh, morgen met mij een gesprek wil over deze situatie. En ik hoop dat ik uh, daar met een positief uh, uh, ja, bericht ja. weer naar buiten kan komen. Ja, de druk opvoeren via Facebook om iets te doen aan die A325. Hoe komen ze daar, meneer... Uh? Van Drade. Nou ja, het is heel makkelijk. De zoekmachine A325 op Facebook intoetsen. En uh, ja, dan kunnen mensen daar hun like achterlaten. Want met die likes uh, wil ik dus de wethouder van... Eh, van Onder druk zetten. Ja, absoluut. Dank u wel. Veel succes met die actie. Ja hoor, dank u. Bijdrage was dat vanuit Arnhem van Marcel Dekker. Straks Duitse bejaarden hebben goedkope oude dag in Oost-Europa. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2011. Nederland is in de band van taart, bosvruchten, clafoutis. Een taart die gisteravond op de site van de HEMA... een tijdje gratis te bestellen was. Ja, deze dag in 2011 konden duizenden HEMA-klanten... dus een gratis clafoutis-taartje ophalen. Door een fout op de website stond de taart namelijk voor 0 euro te koop. En dat zorgde voor een crisis op het HEMA-kantoor... herinnert persvoorlichter Judy op het Veld zich. Ik zat thuis en ik werd gebeld door een journalist... van. Algemeen Dagblad. En inderdaad uh, op Twitter uh, nou, was het een en al berichtgeving over een gratis klavoutiekaart. Uh, van Hema, die op de website te bestellen was voor 0 euro. Er werd enorm veel over getwitterd. En binnen een paar uur waren er duizenden taarten besteld. Gratis taart bestellen bij de Hema. Ik heb er net vijf besteld. Net voor de hele straat gratis taarten besteld bij de Hema. Dus toen dacht ik: oh, hm, nou, dit gaat, uh, dit gaat niet goed. Dus toen ben ik wat mensen gaan bellen. En uh, uiteindelijk hebben we besloten om, uh, om de website uh, tijdelijk uit de lucht te halen, omdat we geen idee hadden. Ja, of het nou uh, grapjes waren, of dat mensen echt uh, massaal taarten aan het bestellen waren. Ja, nou, dat was op zich uh, een hele onrustige nacht. Om een uur of drie wisten we uh, ongeveer uh, om hoeveel bestellingen, en hoeveel taarten het ging. Ja, dus dan, de, en om zeven uur zaten we weer op kantoor. Dus dat was, uh, nou ja, dat was een beetje onrustig, ja. Klavoutie. Bosbeste Bosbessen En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heet niet zoveel gebak. Uh, dus ik wist ook helemaal niet wat het was. En überhaupt dat hij uh, bij ons in het assortiment uh, zat. Maar het is een, uh, ik heb begrepen dat het van origine een, uh, een Griekse taart is. Met een soort uh, roomvulling. Uh, ja, en dat, dat heet een klassieke Wel heel Hollands, hè? dat iedereen dan heel veel gaat bestellen. Ja, nou ja, kan je mensen dat echt kwalijk nemen. Jullie zijn ook een echt Hollands bedrijf. Ja, ja. Ik begrijp het wel hoor, ja. De HEMA besloot vanochtend dat iedereen die gratis taarten had besteld, één gratis taart krijgt. Zeker omdat het uh, nou ja, de dag van de 85ste verjaardag eigenlijk van HEMA was, uh, ja, vonden we eigenlijk ook wel dat je niet zo zonder meer kon zeggen, nou foutje, bedankt zeg maar. Veel mensen vroegen zich af of de HEMA niet expres de taarten gratis op de site had gezet. De winkel heeft zo enorm veel aandacht gekregen en dat is... Ja, heel, heel begrijpelijk. Je, je verzint het niet dat dat op de dag gebeurt voordat het bedrijf 85 jaar oud is. En alle publiciteit natuurlijk. Ja, heel leuk. Dankjewel. Goede marketingafdeling van jullie? Nee, was het maar waar. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Als het zo is, dan ben ik ook ontzettend in de maling genomen. En tot op de dag van vandaag ben ik ervan overtuigd dat het, niet, dat het geen stunt is geweest. Nee, nee, want ik denk dat we, als het een bewuste actie was geweest... dan denk ik niet dat we voor de klafoutietaart hadden gekozen. Jullie op het veld van de HEMA over die klafoutietaart. Klafoutis, klafouti, nou ja, het komt uit Griekenland. Deze dag in 2011 speelde het zich allemaal af. Leer.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 But sweet, I remain in this crazy inner world Is where I spend most days Trying to amplify my heart to find a brain that works I'm calling on various characters To let this crazy, boring bubble burst whoa Oh, you're whoa -oh. Oh, meant to be sheep in the herd <laughs> That's my word And the trouble I find The I find Wonder Woman van Lief. 7 minuten voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. Steeds meer Duitsers sturen hun bejaarde ouders... naar Oost-Europese landen... waar ze goedkoop hun oude dag kunnen slijten. Rob Savelberg, correspondent in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, opa en oma, uh, achter het uh, voormalige ijzeren gordijn... en dan zijn we van het probleem af? Ja, dat lijkt er wel, uh, wel op eigenlijk. En dat uh, gebeurt steeds meer. Je hebt al zo'n uh, 10.000 Duitsers... die naar het uh, voormalige Oostblok zijn uh, getrokken. Uh, vrijwillig uh, dan wel uh, gedwongen door, uh, door de kinderen. En... Uh, tendens stijgend. Ja, waarom? Nou ja, eigenlijk vanwege drie dingen. Uh, de kinderen die uh, hebben vaak geen, geen tijd, omdat ze natuurlijk werken. Uh, geen zin, omdat ze mogelijk gebroeieerd zijn met hun ouders. Maar ook uh, meestal uh, vanwege de derde reden. Er is uh, domweg niet genoeg geld om zich eigenlijk voltijds om de bejaarde ouders uh, te bekommeren. Hoezo niet? Nou, omdat bijvoorbeeld als mensen echt continu verpleging en verzorging nodig hebben, dan kost dat zo'n 3000 euro per maand. En dat betekent dan eigenlijk, als je dat in een bejaardentehuis wil doen, dat dan eerst het pensioen van de senioren eraan gaat. En dat ligt natuurlijk meestal toch wel onder die 3000 euro. Als ze dat niet kunnen betalen, dan gaat het vermogen eraan en het huis van de oma of opa. En daarna zijn de kinderen wettelijk verplicht uh, uh, de boel uh, uh, te bekostigen. En uh, als ze dat niet kunnen, dan is ook hun vermogen en hun huis even, eventueel een gevaar. En pas daarna komt de uh, Vadertje staat uh, te hulp. Juist. Het klinkt een beetje als nou ja, papa, mama, opa en oma zijn lastig. Uh, kosten heel veel geld, de erfenis gaat eraan en we hebben toch geen tijd voor ze. Ja, maar het is de, de realiteit. Er zijn zo'n uh, 20 uh, miljoen bejaarde Duitsers. Dus meer uh, inwoners uh, dan heel Nederland bijvoorbeeld heeft. En dat is ook een grote economische doelgroep. En je ziet dat uh, ja, de bejaardenverzorging uh, die, is, die is erg goed in, uh, in Duitsland. Uh, alle, net als de kuuroorde de en zo, uh, ja. uh, die uh, worden goed uh, verzorgd. Maar er is een prijskaartje zit eraan. En als je naar, uh, naar Oost-Europa, naar Hongarije, Slowakije, Polen uh, bijvoorbeeld gaat... ...daar zie je dus de bejaardenpaleizen in de Pampa's... In de, in de pampa eigenlijk als paddenstoelen uit de grond uh, uh, komen. En die zijn natuurlijk veel goedkoper. Uh, men spreekt daar ook Duits. En uh, ja, dat is dus een, een oplossing die veel mensen uh, voor zichzelf zien. Ja, goed. Je zegt een deel gaat het vrije wil, maar een deel ook niet. Ik dacht dat ze in Duitsland toch ook bezig waren met het creëren van hele nieuwe steden... waarin ouderen in de kern wonen, uh, de kinderen uh, daaromheen met de kleinkinderen... zodat de kleinkinderen vaak bij opa en oma konden zijn... en uh, dat die ouderen ook een beetje voor elkaar konden zorgen. Ja, kijk, Duitsland is natuurlijk een rijk land. En uh, de bejaarders nu die hebben de hoogste pensioenen ooit in de geschiedenis. Uh, maar dat uh, wonen in de binnensteden of in de steden, uh, dat is alleen mogelijk als de ouders genoeg uh, of de kinderen genoeg geld hebben. En uh, dat geldt zeker niet voor alle uh, Duitsers. En bijvoorbeeld in steden als München, Keulen, Hamburg, Berlijn, uh, de binnensteden, die worden langzaam onbetaalbaar. En uh, dat is dus uh, voor heel, heel veel mensen helemaal niet mogelijk om daar uh, te gaan wonen. Dus je ziet wel inderdaad dat soort uh, uh, generatiehuizen, waarbij de kleinkinderen met de, de ouders en de grootouders in één uh, pand of in de buurt wonen. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Nee, goed. Is er veel discussie over? Het, uh, het, het, nou ja, het, het verwijderen van ouderen uit de Duitse samenleving en ze daar maar in Polen neerzetten? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is een zeer belangrijke ethische, morele vraag. En laatst bijvoorbeeld op de Duitse televisie... bij de publieke zender ARD, bij Günther Jouch, de talkmaster... die zei eigenlijk, kunnen we dat eigenlijk wel doen? Mogen we onze, uh, onze eigen ouders, onze oma's en opa's... mogen we die als kostenfactor zien? En dat was natuurlijk wel... Uh, ja, dat is de vraag waar het om gaat. Lijkt me ook nog wel een kwestie voor mevrouw Bundeskanzlerin Merkel... eerlijk gezegd, van, uh, gezien haar uh, christendemocratische achtergrond. Ja, zeker. Kijk, uh, haar eigen vader is kort geleden... Uh, maar haar moeder bijvoorbeeld, ja, die moet het, moet het zelf rooien momenteel. Goed. Op Zavelberg. Het is toch een beetje een pijnlijke kwestie, vind ik. Dankjewel vanuit Berlijn. Het kabinet heeft alleen nog maar oog voor de grote ondernemers... vinden de kleintjes. U hoort ze zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland... hier op Radio 1. Blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Joyce Maas, onbetwist winnaar van de prijs. Testing. One. Two.